Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles schenden het Schengen-verdrag van de EU. Dat oordeelt een rechtbank in het Duitse Koblenz. Sinds twee jaar zijn er controles aan alle Duitse grenzen... en volgens de rechtbank beperken die het vrije verkeer van personen. En dat is tegen het Schengen-verdrag. Ook in Nederland is er kritiek op de Duitse controles... die leiden in de grensregio geregeld tot files en ongelukken. Afgelopen weekend viel in Babberich een dode... bij een kettingbotsing in de buurt van de grens. De aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon... leggen een enorme druk op het Libanese zorgstelsel. Dat zegt voormalig minister van voor Volksgezondheid Abiyad tegen de BBC. Elke dag krijgen ziekenhuizen volgens hem een groot aantal slachtoffers binnen. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon kwamen gisteren 14 mensen om het leven. En het gaat maar door, zegt deze Nederlander die in het zuiden van Libanon woont. Van een bestand is geen sprake. Totale willekeur. Vandaag is het rustig, maar het kan zomaar weer uh, met artilleriebeschietingen beginnen of, of drones in de lucht, gisteren ook de hele dag. Sinds vandaag voert Israël ook aanvallen uit op het oosten van Libanon.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 Opgelopen vrijdag raden Marathon en Holograph op. Holograph ga je zo raden horen. En een van de nummers die werd opgedragen aan de overleden voorman van Hoes Ramon van Geitenbeek. En ik ben zo vrij, want uh, ja, Kai Koopmans deed dat uh, op die avond. Maar ik ben zo vrij om hem ook gelijk meteen op te dragen aan eigenlijk degene waar wij dit programma aan opdragen. En dat is Tom Gaasbeek. Die minstens zo uh, belangrijk uh, genoeg was voor de Nederlandse muziekwereld. Uh, Tenminste uh, vind ik. Maar wie uh, ben ik? Om dat, uh, daarover de, wat te zeggen. Uh, Shadow Racer, star van Marathon. En uh, de, deze dus ook voor Tom. Die uh, alweer een jaar niet onder ons is. Uh, de voorman van Wave Zero. En dat die, die band zeker wat kon. Dat blijkt wel. Want ze hebben gespeeld in de uh, Paradiso uh, in Amsterdam. Terwijl ik uh, links en rechts nu mensen voor me snuffert uh, zie staan. Maar ik ga toch echt uh, beginnen met, uh, met de uitzending uh, met de, de gasten van vanavond. En ze zijn weer terug. Want uh, ze hadden sneeuw en ijzel overwonnen. Daar hebben ze wel twee maanden over moeten, uh, moeten doen. Maar <laughs> ze hebben gewacht tot het voorjaar. En jongens, wat ik begrepen heb. Jullie hebben een beetje lopen sightseeing. We hebben het over de Kiwi Club. En uh, Chris heeft de microfoon. Dus de Chris. Ja, hele goeie avond. Leuk om hier weer te zijn. ja Ik, heb hier, ik ben Chris, ik heb hier Giel bij me. We zijn Kiwi Club. We ja, ja. Uh, site zie je uh, in, deze, uh, in deze buurt. Ja. Vertel, hoe zijn jullie hier naar deze studio gekomen? Nou ja, we pakten de auto en die stuurde ons uh, naar Schiphol over de A4. En dan links bij Hoofddorp. En dan, en dan rij je langs, wat is het? Vogelenzang. Je komt erheen: Heemstede Aardehout. <laughs> Het is, uh, we hebben alles gezien. Ah, dat had beter, dan had je beter gewoon de provinciale weg uh, kunnen nemen vanaf ja. Vogelenzang en dan terug naar Leiden. Want ja, dan denk, kom je er ook hoor. Ik denk dat dat de terugweg wordt, ja. <laughs> ja. ja, ja. Um, even um, over de Kiwi-club. Want de, de vraag werd mij ook gesteld. Waar komt die naam vandaan? Ja, waar komt die vandaan? Wil jij beantwoorden, Giel? Nou, Giel, pak de microfoon Vooruit, maar even. Uh, de Kiwi Club. Ja, ik weet nog wel dat we begonnen met het project. En we dachten, ja, we moeten wel een naam hebben. Hè, zoals elke band begint. Ja. Uh, en toen we, zijn er wel wat namen door de revue gepasseerd. Maar uiteindelijk stond daar op het bureau een mok. Een, een, een koffiemok. Want wij drinken uh -huh. graag koffie ook tijdens onze sessies. Uh -huh. En uh, daarop stonden kiwis afgebeeld. Uh, maar niet zomaar de vrucht, maar dat werkt de vogel. Uh, Dit is een mok die komt uit Nieuw-Zeeland. Mijn vader is Nieuw-Zeelands. En uh, toen bedachten we... Kiwi Club, dat bekt dat, dat wel lekker. Het geeft ook een beetje... meteen impliceert van... nou, het is een, een beetje een club-vibe... Uh, scene uh, muziek. Dus uh, ja, dat, dat, dat was meteen raak eigenlijk. En zo zijn jullie... aan die naam gekomen. Um, dan, uh, van de laatste keer... dat wij jullie spraken, was het april... 2024. Dat is... Iets meer dan twee jaar geleden. Hoor. Met een week erbij is het inderdaad uh, twee jaar geleden. Um, wat is er nu in die tussentijd uh, gebeurd? Dus Chris, die mag jij ja wel uh, beantwoorden. Dus, ik denk dat we twee EP's hebben uitgebracht. We hebben hele zooi shows gedaan. Uh, waarvan misschien ja, hoogtepunten zijn. Uh, een, een van de acts waar wij we wel fan van zijn is Weeval. Dat zijn twee Amsterdamse jongens die ja. doen wat wij doen. Maar dan op veel hoger niveau. En we hadden de, de aftershow in een uitverkochte Tivoli. Uh, show, dus dat was erg leuk. Ja. We hebben ook nog van de zomer in, bij een illegale Rave onder de snelweg in Amsterdam gespeeld. Ook dus nog? Ook lachen. Ja, <laughs> uh, ja eigenlijk uh, dat is wat ze doen: lekker show spelen, nieuwe muziek schrijven. Uh, ja, we zitten nu echt in een schrijffase. We zijn nog uh, allemaal iets experimenteler, iets meer indie, iets meer echte sounds erbij. Uh, en we zijn met iemand aan het werken die uh, eigenlijk grote lichtschermen bouwt. Die um, ook interactief gaan reageren op onze muziek. Oké. Okay. Dat gaan we zo allemaal meemaken. Er draaien nog één nummer... en dan gaan ze los, uh, de Kiwi Club, uh, met deel 1. Want we hebben straks in de tweede uur nog een deel 2. Dus ja, ja uh, want dat is het voordeel dat ze dus nu als enige zijn. Want twee jaar geleden hadden we de autoriteit ook nog in de studio... en toen moest alles gepropt worden in dat ene uur. Maar goed, uh, we hebben nu twee uur, dus we hebben even wat meer. We gaan even weer wat uh, muziek uh, laten horen. Hier is uh, Fiona's Song. Dat is uh, de titel van het nummer. En het is van de band Holograph. Die de support dus deed van afgelopen vrijdag bij Marathon. wat uh, indruk op mij. Deze band Holograph, uh, die deed dus uh, de support bij Marathon de afgelopen week in halen, waar uh, die band dus speelde Marathon dus. En zij de support mochten verzorgen. We gaan uh, aan de speelplaats want uh, daar staan ze klaar. Uh, de heren van de Kiwi Club, Giel Bosbaum en Chris Tieken Chris op de gitaar en uh, Giel gaat uh, wat knoppen bedienen. En uh, ik, zou, ik zou even opletten, Robert van Overdijk, Jan Lammers, Dutch Grand Prix. Want deze jongens, die kunnen wel wat, hoor. Dus uh, misschien iets nog om ergens toe te voegen. Je weet het maar nooit, want uh, ik ga hier even ongenieerd reclames staan maken. En bovendien, Jan wordt uh, binnenkort zelfs 70. Ja, ja, dus dat, dat moeten we ook niet helemaal uh, voorbij laten gaan. En waarom zeg ik dit? Want uh, Christian Horner, een van de, de, de stalhouders ooit bij, uh, bij Red Bull, de teambaas. Die zei de biggest nightclub, zei hij over uh, de Dutch Grand Prix. Dus nou, ik zou zeggen, laat het dan maar horen. Hier zijn ze, deel 1 Kiwi Club. Het was ook bij de vorige keer, ik heb meerdere malen die uitzendingen een beetje, beetje teruggeluisterd. Dat is zo'n magere applaus dan komt bij zo'n vet, uh, bij, bij, bij dit vette geluid. En we gaan uh, zo dadelijk nog meer van jullie horen. Maar eerst uh, ga ik even verder met uh, de muziek hier in dit uh, programma. En dat is Proxima Flair met uh, hun nieuwe single die ze deze week hebben uitgebracht. But the struggle has just begun. is done, break the truths which you've begun, the fight seems so far, but the struggle's just begun, hold on to the past, you seem so strong, so much spirit, you can't be wrong. the fight seems so far. Dat was Yesmana met haar nieuwe single How Are You? En daarvoor had ze nog een single uitgebracht. Die hadden we gemist. Maar ik heb hem inmiddels ook in de collectie toegevoegd. Something more. En die had ze helemaal aan het begin van dit jaar uitgebracht. Nou, de microfoon is even in de handen. Want we hadden het op een gegeven moment over het feit dat als ik ergens met iets eh, op websites moet stampen. En ik heb een hele. dan heb ik er behoorlijk wat te doen. En dan ineens uh, heb ik uh, de uitzending van, nou laten we zeggen, uh, april 2024 opstaan. En dat, uh, dat werkt lekker weg. Uh, dat is dat, uh, dat uur waar jullie toen in hebben gezeten. En dat heeft uh, iets te maken met monotone ritme. Uh, hoe, hoe, hoe zit dat nou precies? Uh, kun jij dat een beetje uitleggen, Chris? Jazeker, uh... ja. Zeker. ja. ja? Doen we een college in één minuut. Over, <laughs> over muziektheorie van elektronische muziek. Ja. Oké. Okay. De meeste popmuziek werkt zo, je doet de couplet, refrein, couplet, refrein ja. en die zijn vaak heel erg anders. En mm. het couplet, refrein zing je lekker ermee, die herhaal je. Maar wij doen elektronisch muziek. En dat is eigenlijk heel erg repetitief. We hebben geen couplet of refreinen. En het magische nummer is acht maten. Acht maten? Acht maten is, doen wij eigenlijk hetzelfde. Vier maten is te kort. Om er echt in te komen, terwijl je het niet kent. Acht maten is precies goed. Ja. Als je zestien maten hetzelfde doet, dan gaat het vervelen. Ja. Dus wat we moeten doen, elke acht maten, daarna gaat iets veranderen. Er komt iets bij, er gaat iets af. Ja, ja. En die hint, die geven we vaak al in de achtste maat. Aha. Dus voordat de acht maten voorbij zijn, komt er een soort van hint in de muziek. Een kleine variatie, dat je aanvoelt, onbewust, dat er verandering gaat. Ik, ik moet je zeggen, uh, acht maten, ik heb geen acht maten hoor. Ik, uh, ik mag blij zijn als ik er twee heb. Ja. een beetje droog, droge humor door, maar uh, je begrijpt wel wat ik bedoel. Maar, wat, uh, wat de vorige keer hadden we het ook over jouw gitaar. Wat, wat doe je daarna uh, precies uh, mee met, uh, met, dat, uh, met die elektrische gitaar? Ja, ik heb, hier, ik heb een elektrische gitaar bij me en ik heb hier heel veel pedaaltjes staan. Dat zijn allemaal uh, gitaareffecten, liggen hier op de grond. Daar dus? Ja, <laughs> ja. en de, wat ik het meest Onten... gebruik is eigenlijk een echo. Ja. En die echo die staat ingesteld dat hij ook op de tel van de muziek mijn noten herhaalt. Ja, ja, ja. Dus als ik een noot speel... dan herhaalt hij me een paar keer... precies in het ritme van de muziek. Ook hier maten. Nou, nee, die doet het korter. Maar ah, ik maar kan ook, ja. ja. En uh, dan kan ik dus over mezelf heen gaan spelen. Ja, ja, ja, En dat is leuk. Maar ik heb hier ook nog een knopje. Als ik die indruk... dan neemt hij twee maten op... van wat ik aan het spelen ben. En dat gaat hij... eindeloos herhalen. Ah. Dan kan ik ook... weer over mezelf heen uh -huh. één ding, en dan hier met... wat knoppen de boel manipuleren. Ja, ja, ja. Dat ja. wordt dus ook nog... gemanipuleerd, mensen. Zeker, ja. ja. Uh, nou, dan hebben we ook een beetje, uh, wat, uh, wat dat er gaat, een beetje onderrecht uh, gehad, uh, wat betreft een beetje hoe de muziek is. Maar hoe, uh, Giel, uh, want, want uh, jouw rol is, uh, ja, ik zeg heel onubiedig, knoppen draaien, knoppen bedienen en weet ik maar wat. Maar wat zit er dan onder die knoppen van jou dan? Heel veel kennis. Heel veel kennis. ja. Ja. Nee, uh, sowieso. Natuurlijk, uh, het zijn knoppen. Uh, uh, college in één minuut. Ik gebruik een Ableton. Dat is het hoofdprogramma wat gebruikt wordt... in, in uh, heel de wereld... voor elektronische muziek. Mm -hmm. En dat is eigenlijk uh, de manier waarop je... Uh, heel makkelijk... je uh, samples... Je, ...je figuurtjes, je patroontjes kan manipuleren. Dat is eigenlijk wat hij ook al zei. En uh, uh, elk blokje van mij, die je hier zo onder dus ziet, in dit geval dus dit ding... Mm -hmm. ...dat zijn allemaal verschillende blokjes die eigenlijk een bepaalde sample of, of een combinatie van samples triggeren... ...en dan vaak gebouwd op vier, twee of acht maten, zodat het eigenlijk altijd weer mooi samenkomt bij de één. Um, en, uh, en, en die moeten wel uh, op het juiste moment ingedrukt worden. Want als ik dat te vroeg of te laat doe, dan gaat het door elkaar heen lopen. Nou ja, dus dat is een kwestie van niet. look and feel. Ja. Uh, maar je moet eigenlijk uh, weten, uh, ik zie hier bijvoorbeeld, uh, dit is allemaal rood. Maar uh, weten welk, welk blokje eigenlijk allemaal wat is. En dat is een kwestie van programmeren, dat klinkt een beetje heel saai. Uh, maar uh, dat is wel een beetje hoe het werkt. Hetzelfde geldt voor dit ding. Hier zitten allemaal uh, pro, ja, uh, eigenlijk uh, geprogrammeerde codes onder. Hmm. Uh, waarmee ik uh, de boer kan manipuleren, dat is eigenlijk het verhaal. Dus mensen, de Kiwi Club. Manipuleert. Manipuleert. Ze, ja, dat, dat, ze schrijven het met halfletters. Er zouden er weer één daar heel erg voor. Dat mag je kunnen doen. Maar dat is diegene nou die ik geblokkeerd heb op Facebook. Dus dat is degene die, die, die, ik, die ik daar heel, helemaal van uitsluit. Goed, we gaan natuurlijk straks in het volgende uur natuurlijk verder met, met jullie. Maar eerst gaan we afsluiten. Opletten, want jongens, dit is iets wat je in de gaten moet houden. Want deze dame is hier ook geweest, maar toen met haar eigen muziek. Maar ze heeft ook nog een, een beetje een soort elektronisch en een dance kant. Ja, dat, dat, dat, dat wist ik. En zij heet Verline Spiegel... Want die zit erachter en het gaat onder de naam Felin En dat schrijf je met F-E-L-Y-N. En dat doet ze samen met Repeat. En het nummer dat heet It Hits Me Now. En daar sluiten we dit uur mee af. Inside. Don't like the colors that you're turning us into. You? I should have seen it coming. Was on a high because of you.